Toen hij president werd, zat de economie in een recessie. Maar hij heeft die alleen maar erger gemaakt, zei Romney, die niet de eerste republikein is die zich kandidaat stilt. In die peilingen ligt hij ruim voor op zijn voornaamste concurrenten Newt Gingrich, Tim Pawlenty en Ron Paul. Toch zijn de republikeinse kring ook twijfels over Romney. Zo vinden aanhangers van de conservatieve Tea Party hem te gematigd. Ook Zijn geloof is omstreden. met Romney is mormoon.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 cambiare la mia vita seguendo il ritmo della trovando il punto di equilibrio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 Cancellare tutti i suoi due, e le sue paure. Zaremo indivisibili, estremi, indispensabili. Parleremo più di ieri, daro di noi il mio domani, certo soltanto per amar.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 Stabili per le io lo fermerò per dare un po' di pernità a per quei momenti che say Nobody it tells you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 als het even kon dan, bleef ik nog een nacht bij jou. Zou ik zeggen dat ik op je wacht? en Dat de toekomst naar ons lacht? Dan zou ik zeggen, voor wilst zoveel keer. Ik wil geen ander nooit meer. De koffels staan al buiten.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 See... Sí.